zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS journaal. In Irak is het net als gisteren onrustig. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen corruptie, wanbeleid en de hoge werkloosheid. In Bagdad vielen drie doden toen ze werden geraakt door traangasgranaten. In de zuidelijke stad Nasriya vielen ook drie doden toen demonstranten het huis van een overheidsfunctionaris in brand staken en vervolgens werden beschoten door bewakers. Begin deze maand begon het protest tegen de Iraakse regering. Daarna was het een tijdje wat rustiger. Maar gisteren leidde het geweld weer op en vielen er tientallen doden. Fracties in de Tweede Kamer zijn bezorgd over de mogelijke betrokkenheid van Iran... bij het schuilhouden van de crimineel Ridouan Tahi... Volgens de Telegraaf pendelt Taghi tussen Iran en Dubai... en wordt hij geholpen met schuiladressen... als beloning voor zijn hulp bij de liquidatie van twee Iraniërs in Nederland. Kamerleden willen zo snel mogelijk van minister Blok weten wat het kabinet gaat doen. In de zaak rond de 39 doden die werden gevonden in een koelwagen in Engeland... is een vijfde verdachte opgepakt. Het is een man van in de twintig uit Dublin. Hij werd vanochtend gearresteerd toen hij met de veerboot... vanuit Frankrijk in Ierland aankwam. Intussen wordt steeds aannemelijker dat er veel Vietnamezen zijn onder de slachtoffers. Een Vietnamese priester zegt dat het merendeel uit zijn land lijkt te komen. Hij baseert dat op contacten met families van de slachtoffers en zegt dat er in zijn hele district wordt gerouwd. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste olympische kwalificatiewedstrijd tegen Pakistan gelijk gespeeld. Het werd in Amstelveen 4-4. Morgen spelen de ploegen opnieuw tegen elkaar. De winnaar van het tweeluik mag volgend jaar naar de Olympische Spelen in Tokio. Het weer. Vanavond en vannacht regen. Morgen eerst in Limburg nog regen. Verder wisselend bewolkt met in het noorden kans op een bui. Ook gaat het minder hard waaien. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files...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 En rollercoaster... ...hier op die 106.9, 104.5 op de kabel... ...en dat allemaal vanaf de Tolweg 10A... ...en natuurlijk ook digitaal Kanaal 40. En we gaan lekker verder... ...en uh, dat doen we met... Uh, ...ja, Ramon Beense... ...en uh, ja, natuurlijk volgende week hier aanwezig... Uh, ...op de Tolweg 10A... ...en uh, ja, over zijn nieuwe single... En, uh, Even lekker over de praten. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Ja, ja, ja, ja. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ramon Wezen dus. En Kun je mij vergeven? Volgende week hier aanwezig. 5 oktober. Zaterdag om 5 uur. Kun je mij vergeven? Ik weet wat ik ben. net als ik dat iedereen hier om vijf uur aan de het 10a natuurlijk. En dat allemaal bij Entertainment voor jou. Dus luister zeker volgende week ook weer mee. En uh, ja, heerlijk. Ja, gezellig Fred. Zo is het. En uh, wat gaan we doen? Uh, ja we gaan, uh, uh, uh, Wat gaan we doen? Ja, we gaan de nieuwe, uh, nieuwe draaien van Wesley Bronckhorst en uh, Birgit uh, Lewis. Ja, dat gaan we doen.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 En uh, Birgit Lewis en reis met me mee naar het eind van de wereld. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio, radio. welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Zo is dat, we gaan naar uh, Claudia de Breij en Waelen en ja, ik mis je zo graag. Even een kus, ik geef je sleutels en je jank. En dan je tas, en nog een kus. Ik mis je nu al. Toch ben ik elke keer weer blij als jij vertrekt. Entertain natuurlijk de klokjes van 7 uur. En uh, ja, en, uh, natuurlijk uh, gaan we een nummer draaien. En dat nummer is uh, ja, gebaseerd eigenlijk op uh, ja, deze afsluiting van de, de zomerfestivals hier in uh, Zandvoort. Vanavond natuurlijk de uh, oktober oktoberfest. En uh, ja, de afsluiting dus van het festivalseizoen. En uh, dat begint om, uh, om 8 uur. Dus ik zou zeggen, uh, ja, gewoon de poncho aan. En uh, uh, ja, de, de, de ledenhozen, weet ik het allemaal... Gewoon trek aan en uh, gaat gewoon naar het centrum van Zandvoort. En uh, bestel daar gewoon een lekker glaasje. En uh, daarom gaan we deze nummer, de, deze nummer draaien. Ik, ik begin ook wel uh, een beetje, een beetje uh, ja, slap te lullen. Natasja Domek en ik vlieg met deur door die wolken. Als je het om hebt. Ja, dus uh, vanavond uh, hier in het centrum van Zandvoort. Natuurlijk DJ Thomas Tannebaum, uh, ja, zo is het. Ja, en die, uh, die begint om half, uh, half acht, heb ik me laten vertellen. Dus uh, ja, ik zou zeggen. trek gewoon die regenjas aan die poncho en uh, gaat gewoon lekker uh, feestvieren hier in de Oktoberfest in uh, Zandvoort. En uh, ja, ik heb hier ook een uh, verzoekplaatje dat, uh, dat net binnengekomen is. Dat plaatje dat wordt aangevraagd door Federico. Federico, leuk dat je luistert. En jij wil een plaatje horen van de cd Mijn zigeunerhart En Frank van Etten, ik mis je. Ik mis je als ik naar de hemel kijk. Ik mis je als iemand zegt dat ik steeds meer op je lijk. Ik mis je als ik je lege stoel zie staan. En ik mij weer besef hoe snel de tijd is gegaan. Ik mis je. Steeds een beetje, beetje meer Maar ik weet die tijd van ons Komt nooit geen tweede keer Bedankt, voor dat wat jij mij hebt geleerd. Bedankt, want nu weet ik wat goed is en wat verkeerd. Bedankt, voor al jouw liefde en al je steun. Thank you. Cette petite histoire est vraie. Elle s'est passée il y a des années, non loin d'ici. Je la raconte parce que je me souviens de jeune homme nommé François qui eut affaire à une guerre où l'on avait beaucoup de combativité et de gros chagrins. Des milieux d'hommes prenaient part au combat et étaient perdus. Mais où il y a de la vie, il y a de l'espoir. soit travaillé pour la résistance Mais on doutait de ses bonnes intentions Il fut accusé de trahison C'est dégoûtant Et après un interrogatoire Il fut mis en prison Mais vous pouvez avoir confiance Il échappe à la surveillance Et il a eu de la chance Celle que la vie there yeah. Ja, zoals ik al zei. Lekker gouden ouwe van BZN. Maar uit de tijd, uh, ja. Dat eigenlijk. Uh, de jonge keizer en. Uh, Annie die schulden, natuurlijk. Heerlijk nummer. Uh, ja, ja, ja. Uh, wat gaan we doen? Weet je wat? We gaan uh, nog een lekkere gouden ouwe draaien van de uh, Roberts their baby love. It's all meant for you I'm looking for someone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 de, de Moody Blues, daarvoor hoort u uh, de Rubettes met Sugar Baby Love. En we blijven even in de gouden oude classics. En dat doen we met uh, Tom Jones. Welkom van Alltime Classics, tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment voor u met Fred Heij. En zo is dat Green Green Grass of Home, Tom Jones. Step down from the train and there to meet me is my mama and Papa. touch the green green grass of home the old house is still standing though the paint is cracked and dry and as that old Daybreak Green Green Grass of Home. En dat allemaal uh, van uh, Tom uh, Jones. En ja, we gaan er eentje draaien van de Dire Straits. En uh, we gaan ook nog eventjes proberen contact te maken met Jeffrey van S. We gaan ons best doen, in ieder geval. Zo, hè, jef, jef, ben je? Ja. ja. Hé, hey, god Nou, Het heeft wat voeten in de aarde, maar het lukt. Nou, ja, nee, dat komt allemaal goed. Hey, ja, we bellen eventjes vanwege ja, jouw uh, laatst uitgebrachte single, uh, Vrienden. Ja. Ja, vertel daar eens wat over. Dat is nu ja, ongeveer vier weken geleden, dat het uh, nummer is. Al vijf weken geleden, dat het nummer uh, uit is gekomen. Ja. En het is uh, ja, mijn eerste e echte single eigenlijk. <laughs> ja, want je, je, je, je zing wel al een tijdje natuurlijk. Ja, ja dat klopt. Al uh, ongeveer uh, 18 jaar. Ja. En uh, ja na 18 jaar pas eigenlijk mijn eigen single. Oké. Okay. En, en, en waarom uh, uh, waarom eigenlijk pas uh, na, na 18 jaar? Nou ja, al, alles uh, wat uh, de optredens ging goed. Uh, de afgelopen jaren uh, werd het steeds meer. Dus ik heb eigenlijk nooit bij nagedacht dat, uh, dat ik een eigen single uh, zou gaan opnemen. En toen was ik in de studio voor een promotie, uh, voor, voor, een, uh, voor een feest. En uh, toen zei Elmar van uh, Unity uh, NL, die zegt, joh, uh, ik wil wel een keer dat je een uh, eigen single uh, uh, ga opnemen. Oké. Okay. Nou ja, en eigenlijk heb ik daar ja op gezegd en uh, ja, nu is je uit. Oké, okay. hey, ik hoor er een heleboel op de achtergrond, maar ik weet ja, niet waar je zit. Toevallig zijn we onderweg naar optreden. Oké. Hij belde een man van volgende week iets op of zo. Nee, hey, we hebben opgehangen. Hey, euh, ja, dus je bent op euh, weg naar je optreden nu? Hoe laat ja, moet je cool. zijn? 7 uur, 8 uur? Euh, nee, 8 uur. Is dat een euh, besloten? Een euh? uh, besloten feest, ja. Het ja. is een, uh, een vrouw die 50 jaar wordt. Oh, oké. Okay. Ah ja, leuk. Ja. ja, zeker. Zeker. hey en uh, uh, ja wat, wat, wat zijn je toekomstplannen? Uh, leg, uh, leg er wel wat nieuws op de plank. Uh, ga je nog iets doen met uh, uh, YouTube, uh, Podia? Uh? Nou, uh, wij uh, gaan we voor een paar maanden gaan we weer kijken voor het nieuwe nummer. Ja. Dus we gaan de studio weer in bij uh, Joris van Dijk. En uh, we gaan uh, met elkaar bespreken uh, hoe is het uh, eerste nummer bevallen. Um, uh, hoe, hoe zijn de recensies erover? En dan gaan we gewoon even kijken of we een, uh, een vervolg uh, dus een, een, een, een nieuwe single kunnen, we, kunnen opnemen. Oké. Okay. Want we moeten wel, kijken, het is nu 18 jaar geleden dat ik ben begonnen en nu ja. is het de eerste single. Dus dan moet je moet je er eigenlijk wel mee doorgaan. Ja, ja, wat uh, is de is de bedoeling ooit een album of een verzamelalbum? Of, uh nou ja kijk als het uh, zover uh, kijken we willen ongeveer twee, twee singles per jaar eigenlijk uitbrengen ja, ja. en dan uh, uh, een beetje ja in augustus uh, in uh, uh, willen we willen we eigenlijk een nieuw nummer maken ja maar uh, uh, ja vrienden de, de, de, de nieuwe single vrienden dat is al een beetje laat uitgekomen ja uh, en dus we gaan binnenkort gaan we even zitten in de studio om te kijken wat we wat we verder kunnen doen ja die is van uh, 13 augustus hè? Dat klopt ja hey, en uh, uh, ja ik ik, ik ik ik wil vragen van uh, je hebt uh, je single 18 jaar heb je eigen eigen nummers ook geschreven nee ik heb uh, een nummer ja voor de helft uh, we, we hebben met elkaar gezeten we hebben steekwoorden eigenlijk neergelegd wat een beetje bij mij zou passen en uh, ik heb al gezegd dan wil ik uh, mijn eerste single wat over mijn vrienden hebben ja en dat is wel een, een, een belangrijk ding dan in mijn leven en hopelijk in, in de in, in meerdere levens ja dus uh, dus daarom moet ik het daar een beetje op focussen om niet uh, over de liefde wat uh, er zijn heel veel nummers over de liefde ja ja we ja, zijn natuurlijk ook wel heel uh, toch wel genoeg nummers over vrienden maar we kunnen meer we kunnen er meer komen ja toch hey ik ja. denk dan we maar eventjes gaan draaien uh, voor het oh. nieuws van uh, 7 uur in ieder geval um, ja ik zou zeggen, in ieder geval... Uh, ja, bedankt uh, nog eventjes voor jouw tijd, natuurlijk. Ja, nou en... ja, bedankt voor jullie tijd. Hoor. Ja, ja, ook. <laughs> Zo we hebben elkaar nodig. Hey, uh, ja, ik zou zeggen... een goed weekend. Ja, hetzelfde, dankjewel. En uh, kunnen mensen jou nog ergens volgen... op, op Instagram, uh, Facebook? Ja, op Facebook, uh, Instagram... Heb je nog een eigen site? Mijn eigen site, jetkigvanes.com... dus uh, eigenlijk overal in de media... <laughs> Ben ik er wel een beetje te vinden, dus uh, dat is wel gaaf. Oké, okay, gaan we doen. Jeffrey van Es. Oh, super. Hey, Dank dankjewel. Ja. Vrienden. Ja. Dan Jeffrey van Esch en uh, had het over vrienden. En natuurlijk ga ik uh, ja, toch nog even een plaatje draaien voor mijn helft En dat is uh, van Micho Kovac. En pozdravi mi zeno plave voor het kijken. Bedankt voor de verzoekjes. En uh, natuurlijk uh, vanavond niet vergeten, het Oktoberfest hier in Zandvoort. Dus heb je niks te doen, gaat er zeker lekker heen. Neem een pluutje mee. Een ponzootje. En dan komt het helemaal goed. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Goed weekend. Groetjes, bye bye en tot volgende week.